van Tank. Met het NOS-journaal. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat bij de brand bij een islamitische stichting in Veldhoven afgelopen nacht sprake was van brandstichting, zoals de politie al vermoedde. Op sociale media gaan beelden rond waarop iemand te zien is die wegrent. Terwijl het gebouw erachter dan in brand staat. Er is nog niemand opgepakt. De omstreden stichting Islamplanning zat pas twee maanden in het gebouw in Veldhoven. Tegen de komst was veel protest. Volgens omroep Brabant zouden kinderen bij de stichting les krijgen van omstreden. Predikers. Ook zou in de klas onder meer worden gewaarschuwd voor homoseksualiteit. Bij een evenement in Vlachtwedde in Groningen, de historische TT... heeft een motorrijder een toeschouwer aangereden. Beiden raakten gewond. Het evenement is na het ongeluk direct afgelast. De historische TT is een straatrace dwars door het dorp... op lawaaiige, relatief oude motoren. Een van die motorrijders ging onderuit, schoof door de omheining het publiek in... en raakte daarbij de toeschouwer. Actievoerende tuinders hebben vanmiddag geprobeerd het parcours van de Vuelta te blokkeren in de buurt van Zaltbommel. Op een provinciale weg stond korte tijd een vrachtwagen dwars over de weg en later een hek. De tuinders demonstreren tegen de hoge gasprijzen. Even verderop bij Woudenberg stonden ook demonstranten van Agractie om te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De wielrenners hebben geen hinder ondervonden van de protesten. En de wedstrijd, de tweede etappe van de Vuelta... werd gewonnen door de Ier Sam Bennett van Bora. Hij won de sprint van de Deen Mats Pedersen en de Belg Tim Merlier. Mike Teunissen nam de rode leiderstrui over... van Jumbo-ploegmaat Robert Gesink. Hij werd vierde. Het weer. Het blijft droog. Nog steeds zon en stapelwolken. Vannacht temperatuur rond de 14 graden. Morgen is het eerst vrij zonnig, maar later volgen meer stapelwolken... en dan kan er ook lokaal een buitje vallen. Het wordt morgen ongeveer een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Je doet je best, zal ik vanavond naar je kijken, zal ik we gaan, zal we staan kijken Zal ik we de leuk bezwijken Of zal ik het nog steeds niet kunnen zien Tú y yo nos estamos acercando. Nos olvidamos de tempo. Ben ik helemaal verleid. Nu gaat de hele avond door. En breng om de bal si van. In deze keer is meer hoor Ten emotion is dat nooit in door. Geef me je hand, kom dichterbij. Dans je de doe maar nog met mij. De hele avond zal ik dichterbij je zijn. Dicht bij je zijn.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 Kom dichterbij, en dans je doer maar nog met mij. De hele avond zal ik dichterbij je zijn, dicht bij je zijn, die miscipeer is meer. jongens klanken van Zandvoort, eh, ook op internet. internet. www.zfmzandvoort.nl Gerrit Joling en Lieveling. Lieveling, je krijgt je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling.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 Gerard Joling, een lieveling hier bij CFM Entertainment voor You. Tot de klokjes van 8 uur vanavond. En dat allemaal uh, ja, met een live locatie-uitzending vanuit Heemstede bij de Stichting Philadelphia. En um, ik heb nog een verzoekje, dat is van Maarten. Maarten, jij wilde graag een, een nummer horen. Sugar Baby Love, maar niet van de Rubits, maar dit keer van Gordon. <middels> Dat was hij dan aangevraagd door uh, wie was het ook ja, Maarten en die vroeg hem aan uh, ja, voor iedereen die gewoon lekker zit te luisteren naar de radio. En uh, ja, zo dadelijk hebben we dus ook een, een nummer die aangevraagd is door, door Victor. Want uh, Victor die wil de Polonaise dansen toch Victor? Ja. Mooi, dan gaan, gaan we dat dadelijk doen? Ja, dan gaan we, ja we gaan eerst een eerst, uh, ander plaatje draaien en dan ga ik dadelijk eventjes kijken, goed? Ja, dan gaan we dadelijk doen, goed. We gaan eerst de hulders draaien. En jij denkt nog niet, goed? Ja. Ik heb te veel genomen, hoopte dat hier terug zou komen. Een belofte, een woord, ik heb het allemaal gehoord.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 Ja, mee te zingen? Ja. ja. Hey, en gaan, we, gaan we straks even met z'n allen wat zingen, goed? Ik zit ook Zetten we de microfoons open en gaan we straks met z'n allen even wat zingen. Ja. Hey, uh, heb je zin in de polonaise? Nou, voor mij niet, nee. Je hebt geen polonaise zin? Nee. Oh. Nou, Victor wel. Dus uh, we, gaan, uh, we gaan een lekker polonaise plaatje draaien. Dus Victor, hier is hij hoor. dat was hij dan. De Polonaise is weer aan DJ Fons. Ja, nou we toch allemaal staan eventjes. Uh, ja. Er is er een jarig, hoorde ik, en uh, dat was uh, Barbara. Ja, dus, dus kom allemaal eventjes lekker naar de microfoon. En dan gaan we allemaal met z'n allen even een liedje zingen voor, uh, voor Barbara, goed? Ja. Nou, wie wilde in de microfoon zingen? Ja. Kom maar, allemaal bij de microfoon staan dan die willen zingen? Komt. Zo, ja, Ik hoor je, Marcel. Ja. Ja. ja. Dan gaan we allemaal zingen voor, voor Barbara. Lang ja. zoals zijn leven. Hè? Even wachten tot we allemaal compleet zijn. Ik ga tellen. Ja, maar je moet even wachten met tellen. Het is voor jou. Ja? Nou, Eén, 2. Twee. twee. Drie, ja. las als ze leven, los als ze leven, los als ze leven in de gloria, de gloria. In de gloria, In de gloria. Alleen we hoog leven, hoog. Alleen we hoog leven, hoog. Van harte, Barbara. Graag gedaan. Wat, is, wat zei je, Victor? Gaan je Dankjewel, Victor. We gaan een nummer draaien van uh, Frans Duits En het mooiste in je leven...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 als je hem echt nodig hebt, dat gevoel dat je echt nooit alleen bent. Dat alleen een echte vriend brengt, die met je lach, met je huilt, voor je vet en voor je beurt. Het mooiste in je leven, dat zijn je vrienden. Een vriend die met je lacht, met je huilt, voor je vecht.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 Jij spreekt mijn lichaam staal. Als je beweegt, het klopt allemaal. Je trekt me naar je toe. Je laat me draaien. En hoe? Jij bent het helemaal. Jouw dag is speciaal Ik kan er niet omheen Ik ga voor jou nu meteen Jij spreekt mijn lichaamstaal. Als je beweegt het klopt dat. FM Zandvoort 106.9. Ik loop door de grijze straten, het licht brandt in ieder huis.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 Je blijf voor mij degene, waar ik nog steeds van hou. Ik zal je nooit vergeten, je blijf voor mij niet hene. Je blijf voor mij degene, de vrouw waar ik van hou. Ik kan z'n niet alleen thuis zijn.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 Het is die lach, het is dat lijf waar ik nooit genoeg van krijg. Oh mijn sexy lady, en die blik zegt genoeg, dans met mij tot morgen broer. Je bent een blijft voor mij Wow, mijn sexy lady Ik ken jou al een tijdje En nam jou zo vaak mee In mijn stoutste dromen Ik zie in mijn gedachten Ons altijd met z'n twee Het is iets wat jij niet van mij weet Het is die lach, is dat lijf waar ik nooit genoeg van krijg. Bro.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 Love is all the ball.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 de Ozukies die klinken. Door.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 Mijn dromen neem ik die voor altijd mee beeld in de verte zag ons lief, ons lacht verliefd, zoals nog nooit te worden. Ik weet ook niet waaraan ik dit zo hebben verdiend. Ik zie de liefde in jouw mooie blauwe ogen, ik voel de hartstof als je even naar me kijkt. Nog nooit heb ik mijn hart zo snel verloren. nee nog nooit voelde ik me zo oh Gitarre, muziek speelt in de witte zakconstrueer. Opslag Verliep, zo was nog nooit tevoren. Ik weet ook niet waaraan ik dit zo heb verdiend. Opslag Verliep, zo nog nooit tevoren. Ik weet ook niet waaraan ik dit zo heb verdiend. U luistert naar Entertainment for You. Was niet aan jou op zoek Toch kwam ik je tegen In één keer liep jij mij zo Take it. van Yves Behrensen, hoe kan het? Deze Zandvoortse zanger. En dat allemaal hier vanuit Heuvenstede. Met de Stichting Philadelphia hier aan de Heerderweg. Entertainment for You locatie. Tot de klokjes van 8 uur, dus nog een klein kwartiertje. Dan gaan we de boel weer opruimen. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Wat is het weer gezellig hè, Fred Heij. Zo is dat. En uh, ja, we gaan lekker verder met uh, Dansango Lambada. En natuurlijk, uh, ja, als je, als je even de tijd hebt uh, met het mooie weer uh, eventjes lekker op het Badhuisplein. Het mooie reuzenrad. 50 meter hoog. Dus uh, ja, gaat er eens even kijken, kijkje nemen van bovenaf.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 Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. Ja, terwijl de minuten doortikken... Dus het is een acht uur. En, uh, ja. Bij deze wil ik in ieder geval uh, de mensen hier bedanken. Voor uh, de gezelligheid natuurlijk. En ook natuurlijk de mensen die hebben zitten luisteren. En uh, ja, kijken, dat kan niet. Nee, want uh, we hebben hier geen camera. Dus uh, ik zou zeggen: bedankt voor het luisteren. En overstap graag ja, tot de volgende keer. Hoedjes.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 ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten, alle duiven en alle nachten. Hou ik van jou. Zie FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en. Zomerzits. de bergen met een wondere nachten Oh, het is als op mijn oren zaad zilveren klokjes horen Die al jubelen door een de lente brengen overal Liedje, met een wondere melodietje En het land der bergen, Pietje, al die praten met heelal Kleine jongen, jongen, waarom zing je niet?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 O, oh, het oh, oh, is alsof mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, en lente preng van overal. Een liedje naar een andere melodietje, en een ander al een liedje, al die De blokjes horen, die jou jubelen horen, wel de lente brengt overal. Mietje, en het andere melodietje, en een ander berg, een pietje, al die brak van het heelal. Zonder oren, zaad, zilveren kokjes horen, die al je door het al, de lente brengen overal. Het liedje, het andere en het liedje, en het ander, en al die brand van het heelal. Meer muziek, meer variatie met Entertainment For You. Soms over zonnestralen, maar ook over verdriet. Ze zijn voorbij gevlogen, ik denk er ervan kan terug. Ik heb ervan genoten, wat ging die tijd op geluk? Ik kende al jouw liedjes, ik zong ze zo vaak mee. En in mijn mooiste dromen zag ik ons met z'n tweeën.